Oké, okay, ik hoor net. Ga me En Arie, Peter, ze we zijn al klaar voor de voorstelling Veilige Haven die nu zo gaat beginnen. Um, ik kan er even heel iets korts over zeggen. Het is een, uh, een danstheatervoorstelling en het is ook een zoektocht naar een veilige plek. Nou, in deze tijd zijn ontzettend veel mensen op zoek naar een veilige plek. Dat is natuurlijk, ja, dat is uh, vreselijk, vind ik vreselijk. Maar deze plek waar zij naar nou op zoek zijn, dat ja, gaan ze betreden, voorzichtig. Ze gaan naar een veilige plek waar ze zich thuis voelen. Nou zoek dat maar eens in deze tijd, dat is best wel heel moeilijk en we gaan nu die voorstelling zien, ik ben ontzettend benieuwd en ik verheug me er enorm. trouwens ik ben een enorme fan van hen, dus ze zijn ook in de film Jack Kerouac in Ruighoord, een paar jaar geleden is die film opgenomen en daar hebben ze een belangrijke rol in gedanst, mag ik wel zeggen en sinds die tijd ben ik fan van hen. Uh, hier zijn ze. Kamee en Ari. Sorry. Ik ga jullie het verhaal vertellen van, van een jonge man, een doodgewone jonge man, uit een doodgewone straat, in een doodgewone huis, met alle dromen van de wereld. Sorry, sorry, en het is in het jaar 1870, 1914 misschien, 1940. En die dood gewoon een jonge man Misschien vandaag de dag Kreeg hij een mortierwafel in zijn handen gedrukt En op het moment dat hij schoot Viel een dunne schilletje Van een schaam Shellshock, Shellshock, Shellshock Zijn, zijn hersens konden de klap niet aan Hij probeerde zijn verhaal te vertellen Zelfs je het nog steeds niet herkent als een zenuwaandoening. Moeders-kindje-syndroom wordt het genoemd. Niet een real man, geen echte man. Een doodgewone jongen. Huisje, boompje, beestje. Mensen keken hem vreemd aan. Druk, druk, druk, ik snap het wel. Wie luistert naar een verhaal? Een eenzame oude gek. dromen van de wereld. Op zoek naar de liefde natuurlijk. Wie zoekt er niet naar de liefde? En hij keek naar het meisje. En hij hoopte dat zij naar hem toekeek. Ze schon geen aandacht aan hem, dat, bes dat besefte hij wel en begreep hij wel. Haar handen, haar voeten, haar gezicht. Op zoek naar een veilig plekje, gewoon een huisje, boompje, beestje. En toen kreeg hij een brief. Hij moest naar het front. Die doodgewone jongen. En hij zei, ik kom terug. Natuurlijk kom ik terug. Come on. Come on, Johnny. Be a hero today. Come on, Johnny. Come on, Johnny. One day your name will be in neon lights, Jim Barry. Prachtig liedje. En op het liedje van het ritme van het liedje ligt hij. Come on, Johnny, be good. Don't think twice, it's alright. right. You can be a hero just for one day. Come on, Johnny. come. Niet nadenken over thuis. Wat je moeder, je zus, je vrouw, je vriendin kan overkomen. The veil doesn't need to fake. Come on, Johnny. Come on, you. Come on, Johnny! Temple. <laughs> Come on. You can be a hero. Let's staat in hystericus flavor. What the fuck? Charlie! Je kan altijd kiezen Jean-Paul zat Met een kop koffie in een Frans café. Je kan niet kiezen Jean-Paul. Fuck you all. Hier I am in the middle of nowhere. Waar zijn Godverdomme... Mijn kameraden dan. Ieder voor zich. Jenny! Johnny How it lives How it lift. I'm beginning to see the light Here we go again Schiet maar, schiet die kogel in mijn kop, schiet, schiet op met die kogel. Laat me hier naar binnen, daar weer uit. Kan jij, bied hem man. spel hem in, brood in me. Je is een man dan. Vecht met alles wat je hebt. Kom on, John. Lang zal hij het nog volhouden. Ja, hij kan de gedachten raden. As you go, drink the coffee and put it in. Spill it man. Hallo schaduw. Hallo schaduw. Hallo schaduw. Hallo schaduw. Ik ben blij je weer te zien schaduw. Ik heb je gemist schaduw. Jij hoort bij mij schaduw. Zoals het wit en het zwart, de nacht en het donker. Wij horen bij elkaar Schaduw. Wij horen bij elkaar. Ik was een schaduwloze meneer. Ik was een schaduwloze meneer. Wij horen nu bij elkaar. Wij horen bij elkaar. Zoals de vrienden de vijand bij elkaar horen. Zoals de vrienden de vijand bij elkaar horen. Ren, ren, ren! Vlucht! ren, ren! Fluch! vast. Ik wil niet meer vluchten. Ik wil niet meer vluchten. We moeten omdenken. We moeten omdenken. Herdenken. Omvormen. Omvormen. Samen, geen ik. Geen ik, geen jij. Wij denken. We moeten We moeten samen spelen. We moeten samen spelen. Er zit niks anders op. Samen spelen, samen delen. Ik vertel me mijn verhaal. Ik vertel me jouw verhaal. En ik luister. En ik luister naar jou. Naar jouw verhaal. We moeten opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Samenwerken, samenspelen. Samenwerken, samenspelen. Ik zal, je, ik zal mijn vrouw vertellen aan jou. Ik bij jou aan. Het was een koude nacht. Het sneeuwde licht. De man en de vrouw waren gelukkig in het huis. vrouw En jij de vuilnisbak dan buiten zet in die doodgewone straat? Hij pakte zijn pantoffels en zijn ochtendjas en zette de vuilnis bij de andere bakken, heel doodnormaal van alle buren. Natuurlijk had hij de soldaat wel gezien, maar er helemaal geen aandacht aan gegeven. Tot het fatale schot. Hij zag de soldaat in veranderen in een wrak in het huis waarin hij woonde was verdwenen. Eén simpel schot en de hele wereld stortte in. Hij is kaart gaan en gaan vluchten. Run, run, run, run. Schelsen, chas, In zijn vlucht begreep hij dat hij en de soldaat hetzelfde waren geworden. Slachtoffer en dader waren één. Eén persoon. Shellshock, shellshock. Hij ging terug naar zijn dorp. Hij probeerde zijn verhaal te vertellen. Hij kreeg het niet uit zijn stroom. Het dorp herkende hem ook niet meer. Wie zal het doen, riepen de kinderen, die is een lunatic, die is een lunen, luna, lunen, lunatic. Sluit hem op, riepen de ouderen, sluit hem op, met dat rare petje op zijn kop. Oh, misschien is het wel een nieuw speler, zei de clown van de straat. Een piano. Die doen allemaal gek, straat is er niet. Een verhaal te vertellen en te zeggen dat er achter elk mens wel een verhaal gaat. Hij trok zich steeds meer terug en het gek is in die, in die eenzaamheid Dood. En met al zijn spasmus en tik en vreemde gewoontes ontdekt hij andere ritmes. And it comes to my Hij begreep natuurlijk dat hij nooit zo goed kon worden als zij. Maar we deden hem niet. En hij zag een hond. En hij begreep dat die hond meer begreep dan alle mensen bij elkaar. En hij zag een kat. En een vogel. En hij werd blij, bedroefd, droef, blij. En hij zag een heleboel mensen over. En ze probeerden het te begrijpen. En hij probeerde het natuurlijk ook te begrijpen. In een kerk en zo. Zullen we het nog een keer proberen om met z'n allen toch bij elkaar te komen? Ik weet dat jullie allemaal een samenhorigheidsgevoel hebben. Maar gewoon hier op de tafel open bloot. En dan passen er heel veel makke kontjes op één tafel. De rest is één gewone vrouw. Iedereen waant zich groot. Maar het hoeft niet, hè? Democratie, je mag zelf kiezen. Ah, voilà. Zijn toezicht blijft lachen. Zullen we het nog eentje keer proberen? Ook al zie je het niet meer zitten. Ook al denk je, het zal mijn tijd wel duren. Ook we kunnen met zachte, met zachte trap. Ah, dan kunnen we er nog steeds mee. Laat die hond ook erbij. Hè. Ja, ga er ook maar bij, meneer Allee. Alleen. zekerheid, het blijft nog lange tijd duren, maar... De voorstelling is pas geëindigd als iedereen op die tafel zit. Ik ben het nou zat? Dames en heren, de figuranten. Kamei. En de hond. En de figuranten. Wow. Dankjewel. Dankjewel. wel! heb je wel. Ja, doet het, ja. Doet hij het? Dankjewel Kamee Vrieling en, uh, hey. uh, en Arie Petersen voor jullie uh, stuk Veilige Haven. Uh, ik kan, uh, verder dank aan Bab Schons, Zwang <applaus> <applaus> Vet, En natuurlijk Yvonne van Doorn-Moeset. En uh, mij, Diana Ozon en Yvonne van Doorn-Moeset uh, gaan verder met het woord op uh, 9 maart. We houden even een winterstop om uh, de kerk uh, het wordt hier te koud voor jullie jongen. Uh, en uh, dan gaan we daarna weer verder. Wens jullie hele plezierige, uh, warme en gelukkige dagen. En we zien elkaar weer. Yay! En ook Martine Corona voor de soep. die voor altijd heel erg lekker is, moet ik zeggen. En uh, ja, ook mensen achter de paard. Nou echt iedereen die is, ik wil ook het publiek bedanken. Want ze komen toch door de kou hierheen. Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer.